en thuis aangedigiaat, dacht ik van nou, hoe groter hoe mooier. En ja, hoe ouder ik werd, hoe serieuzer ik me echt erin ben gaan verdiepen. Uiteraard wel op amateurniveau. En op de duur ga je gewoon veel van die dieren leren. En dan kom je erachter dat alle oude ideeën die er ooit over bestonden, dat die ja, haast allemaal overboord konden worden gegooid. En dat die dieren in feite hartstikke interessant en fascinerend waren. Met hele unieke eigenschappen, gedragingen en, en ja, levensgeschiedenissen. die zijn uh, ontdekt of ja de mensheid is ermee geconfronteerd eigenlijk dus tijdens aan het eind van de ik meen uh, 18e eeuw uh, toen er allerlei botten werden gevonden over de hele wereld trouwens sorry, maar, maar in eerste instantie in frankrijk engeland en Kolkmijn in limburg waar een schedel werd gevonden van een gebisachtig beest met kaken van een meter lang nou zoiets engs was ongekend in die tijden die schedel die werd uh, opgeslagen in een klooster, want dat was waarschijnlijk wel een waardevol relict, want die zou zal van antediluviale tijden zijn geweest van voor de zonsvloed, want dit soort dieren kennen we tegenwoordig niet meer. Dat was eigenlijk misschien een van de overwegingen van destijds om zo'n dier in een klooster op te slaan. Uh, die schedel lag in een glazen kist in een, in een klooster. Op een gegeven moment kwam een Napoleon, die vond het nodig om Europa te veroveren. Wist van die schedel af, beschouwde als een waardevol wetenschappelijk bezit, want de wetenschap was goddank toen al uh, ontwikkeld. En uh, ze ik opdracht om die kist die in een kloostertje ergens in Zuid-Limburg stond, om die te, uh, niet te beschadigen. Dat heeft betekend dat Nederland er een dag langer over heeft gedaan om zich te laten veroveren. Het grappige is dat uh, waar ik deze gegevens uit heb, dat is uit een boek waarin dus in de Nederlandse vertaling staat van het Franse leger heeft er een dag langer over gedaan om Nederland te veroveren. En in de oorspronkelijke Engelse versie staat dat, uh, ja goed vrij vertaald, dat de Fransen er een dag langer over deden om Nederland te bevrijden. Ja, dat is een kwestie van vrijheid van vertaling. <laughs> die schild is in Parijs terechtgekomen bij Cuvier. Een uh, ja, arts-anatoom zou ik een voor het zeggen. Die als hobby paleontologie had. Die zelf heel interessant vond. en laat tot baron verheven vanwege zijn uh, kundigheden daarin. Uh, Cuvier heeft het dier gedetermineerd als een soort van reusachtig aangewis, Een soort van paraan van een meter of 10, 15 die in zee zou leven. Dat was trouwens een correcte determinatie. En dat was gelijk de eerste confrontatie van de mensheid met hele grote reptielen. Nou, reptielen zijn slecht, reptielen zijn zondig, want reptielen zijn satanische dieren. Helaas denken een heleboel, dieren, een heleboel mensen denken daar uh, zo over, sinds uh, die appelen in het paradijs hebben we de slangen het echt gebruikt. Uh, later zijn er meer fossiele resten gevonden, kaken, botten, wervels en de ene groter dan de ander. Op een gegeven moment werd het plaatje een beetje compleet over dinosauriërs. Nou, was het er wel zo'n een beetje over eens dat het reusachtige reptielen moesten zijn geweest. En die werden gereconstrueerd als olifantachtige of neuschoonachtige of reusachtige kikkerachtige beesten. Nou is het zo, moment. Dat dat beeld eigenlijk tot heden toe uh, nog steeds bestaat van dinosauriërs als gigantische hagedissen. Trage, stomme, lompe dieren. Waarbij gezegd moet worden dat, wat betreft het stomme, dat dat wel. Ja, voor de hand lag, want als je een lichaam hebt van, zoals de grootste soorten, van 28 meter lang met een gewicht van 80 ton. en er zit een brein in wat misschien een ons heeft gewogen. dan kan er niet echt bepaald van een overdonderend intellect worden gesproken. Die oude ideeën van die, die trage hagedissen, die, dat is recentelijk overboord gegooid. En met recentelijk bedoel ik de afgelopen. 10, 20 jaar op die een nieuwe en naar mijn smaak uh, sluitende theorie over is. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld Brontosaurus. Brontosaurus uh, of Brontosaurus is dan een officiële term die worden uh, altijd afgebeeld in oudere uh, boeken. Al zijn er gigantische beesten die in het water leven met een lange nek. Dat zijn dus die beesten van een meter of 28. En die dan hun lange nek zouden gebruiken als zo een soort van snorkel om lucht te happen, boven water, waar ze in zouden leven. Want de gedachte was van zulke grote, zware beesten. Een brontosaurus was zo groot als een kudde olifanten. Dus is zo zwaar. Uh, dat kan nooit op het land hebben geleefd. Dat, dat zakt door zijn poten in puur door zijn eigen gewicht. Nou is het zo dat als een dier de bodem van een meer leeft, dus daar gewoon rondscharrelt met een lange nek als, als periscoop, die heeft dan eigenlijk zo'n waterdruk te, te weerstaan op die diepte, dus een meter of tien diep, dat dan nou, houdt ik dit allemaal uit de boekjes hoor, het uh, uh, dat uh, echt de spieren van zijn romp niet in staat zouden zijn zijn longen uh, uit te laten gaan, om gewoon een teug vers lucht te nemen. Kortom, het beest door de waterdruk gewoon verhindert om in te ademen. Nou, nou is het, dat, dat gaat aan, Eén ademteug gaat het goed en daarna houdt het op. Dus ja, gewoon puur door de waterdruk was het gewoon niet meer verklaarbaar dat soort grote dieren in het water zouden leven. Want dat was het oude idee, gewoon grote, lompe dieren die... Moerasplanten en algen en wieren zouden knabbelen. en alleen maar het land op zouden scharrelen, kruipen, strompelen. om eieren te leggen. Uh, in late reconstructies bleek dat. De, door de bouw van de gewichten van die brontosaurus dat de. van een waterdier, zoals bijvoorbeeld een neilpaard. heeft hele korte pootjes. want ja, die gebruikt alleen lang een beetje mee te roeien. En uh, die komt eigenlijk alleen maar s'nachts op het land. om dat te grazen. Een echt landdier, zoals een olifant. heeft gewoon lange poten. Dus hieraf natuurlijk helemaal. gewichten, de bouw van de botten, zes meer en meer duidelijke dieren op het land hebben geleefd. Maar ja, komt nog het probleem van hoe houden de poten van die beesten het gigantische gewicht. Dus eens gaan kijken naar de microstructuur van de botten. En het komt erop neer dat de klassieke reptielen, die hebben een heel slordig gebouwd bot. Heel rommelig en kan in feite niet zo gek van krachten weerstaan. Maar botten van zoogdieren, zeker grotere zoogdieren zoals de mens, die hebben een gecompliceerde structuur met haverse kanalen en... ...andere structuren, allemaal steunbalkjes en de duvelingsoude moer... ...en diezelfde steunbalkjes en dergelijke, die werden aangetroffen... tenminste ...in die fossiele botten, en die zijn zo nauwkeurig gefossiliseerd... ...dat daar ook microscopische koepers van konden gemaakt... ...die, die botten die hadden dezelfde microstructuur als moderne zoogdieren... ...kortom, in feite werd dat met aangetoond... ...dat die botten in principe, in principe sterk genoeg konden zijn om grote gewichten te dragen... Op dat moment werden eigenlijk door de wetenschap die dinosauriërs van het water op het land gezet. Nou, daar heb je dus een op het land rond reptiel. Dat was toen dat beeld. Maar reptiel, dat veronderstelt koudbloedigheid. Koudbloedigheid, dat houdt in dat een dier uh, een lichaamstemperatuur heeft van de omgeving of ietsje hoger. Uh, door bijvoorbeeld de zonnebaden, moderne hagedissen, schildpadden, slangen. lichaamstemperatuur door in de zon te liggen. Worden ze te warm, dan duiken ze even de schaduw in. <coughs> en ze koelen ze dan weer af door in de schaduw te liggen. Of bijvoorbeeld bij waterschip door even het water plonzen. Dan gaan ze in een zonnetje zitten. Op die manier kunnen ze heel nauwkeurig hun lichaamstemperatuur binnen een bepaalde grenzen houden. Nu is het zo dat moderne reptielen zijn relatief klein zijn. En met moderne reptielen beschouw ik dan alles tot met een komodo verhaal, dat is een hagedisje van 2,5 meter en die weegt een kilo of 60. en dat dier is nog net in staat om met zijn gedrag zijn lichaamstemperatuur actief te regelen nou is er een reptiel, dat zijn er meerdere reptielen die zijn groter zoals de netpython en de zeekrokodil en vooral de lederschildpad. maar die hebben gewoon andere manieren om lichaamstemperatuur op peil te houden het probleem is dat er zijn proeven genomen met krokodillen om te kijken van hoe die hun lichaamstemperatuur op pijl houden. Een klein krokodilletje, dat zet je in de zon en verdond binnen 5 minuten is zijn lichaamstemperatuur van 20 graden naar 25 graden gestegen. Neem je een rand van een krokodil, een alligator van een meter of drie, en die zet je in de zon en geef je niet de gelegenheid om in de schaduw te gaan zitten, dan raakt dat dier verbrand door de zon. En je het over de zon die in Florida of rond de Evenaar heerst. Als je dat gaat extrapoleren naar een dinosaurus, dan betekent dat dat die dieren echt wekenlang in de brand onder de zon moeten hebben gezeten. Om met hun gigantische massa, 80 ton is niet niks, om ook maar 1 graad in hun lichaamstemperatuur te stijgen. Terwijl onderhand hun huid gewoon verkoold moet zijn geweest. Uh, plus het feit dat de zon niet 24 uur per dag brandt, maar gewoon s'nachts ondergaat. Dat zonnebouwen van dinosaurus om lichaamstemperatuur te regelen, zoals de moderne reptielen, dat, dat is gewoon niet praktisch. Dat is gewoon voor die grote dieren niet haalbaar dinosauriërs waren niet alleen gigantisch groot, maar waren ook betrekkelijk klein. De kleinste dinosauriërs, is formaat van, uh, zeg voor het gemak, een flinke kip of een klein hondje. Maar nog altijd groter dan een hagedisje, zoals de Nederlandse zandhagedis, die zeg 25 gram weegt. Zonnebaden was dus taboe en de dieren met die hele grote massa, die zullen met hun massa gewoon u goed hebben vastgehouden. Dus in de zin van wat ze eventueel een warmte zouden hebben, gewoon overdag houden ze s'nachts vast. Van van of een s'nachts zou ze overdag kunnen vasthouden. Een ander heeft tot resultaat dat die dieren een stabiele lichaamstemperatuur moeten hebben gehad. Dus niet wisselend zoals een klassiek reptiel, maar een redelijk constante temperatuur. Als je nog uitgaat dat die dieren geen vacht hadden, dus in feite alleen maar warmte uitstraalden. Maar ja, dat moet ook wel met zo'n massa. Kijk maar naar de olifant. Die kan ze ook geen vacht permitteren, want uh, ja, anders kookt die over. De oren dienen onder andere als afschrikkingsapparaat, maar ook als koeling, net zoals een radiator. Uh, met die gigantische massa van een van dinosaurus moeten die dieren zoveel warmte hebben geproduceerd door hun spieractiviteit dat ze per definitie warm moeten zijn geweest in de omgeving. De dinosaurus waren groot, maar met hun gigantisch formaat, dat is een relatief klein lichaamsoppervlak. En daardoor verloren ze weinig warmte. En op die manier konden ze een hogere temperatuur bereiken dan de omgeving. In feite ga je dan over warmbloedigheid spreken, net zoals zoogdieren, net zoals vogels. Uh, dat idee van, van die oppervlakte-inhoudrelatie in de gigantische massa en de warmte-opgewekte spieractiviteit, dat begon ook een beetje door te zijpelen uh, bij de wetenschap. Uh, maar men wilde er nog niet echt helemaal aan. He, uh, Zo'n groot beest, dat, dat, dat, oké, okay, dan, dan is hij stabiel van temperatuur, maar echt warmbloedig, zoals zoogdieren, want zoogdieren zijn nog altijd min of meer opperwezens, hebben gigantische breinen, zijn kwiekactief en levendig. Uh, vogels zijn ook warmbloedig en wat is er leuker en actiever en intelligenter dan een vogeltje? Dat is dan zo'n beetje zoals die dieren worden beschouwd, maar dinosauriërs en reptielen, dat kan niet. Dat die dieren nog een keertje actief en intelligent konden zijn, dat werd pas later gevonden. En Dat is een echt helemaal recente vondst, van pakken bij 10, 15 jaar terug, van een, een of andere gigantisch beest, Deinonurus. En Dario was een van de laatst gevonden, uh, ja, ik zal maar zeggen, Carnosaurus, dinosaurus. Van die vleeseters zijn er een heleboel gevonden. Tyrannosaurus rex, dat is natuurlijk een gigantisch voorbeeld. Dat was een roofdier, van, roofdier of aaseter van uh, 12 meter lang. Met tanden ter formaat van een banaan en duidelijk een carnivore gebit. Zo had je meer van dat soort vleeseters die zich niet hebben gevoed van de kadavers of. Zieke of gewonde dieren van de grotere planten, zoals brontosaurussen, brachiosaurussen, iguanodons en dergelijke. Uh, nou, nog eens is, is uniek, uh, omdat hij een heel vreemd gevormde grote teen had. Het beest was, laat ik eerst bij jezelf beschrijven: die was voor een dinosaurus nou, klein, ja. een beestje van 2,5 twee, twee meter lang, het staat mee. Zag eruit als een tyrannosaurus, ja, en tyrannosaurus, hoe dat eruit ziet, ja, kijk maar naar de Flintstone films en je komt er wel achter. Dat is een beest met een grote kop, een grote, lange kop, met lange spitse tanden. Die kop zal dus een centimeter of veertig zijn geweest. Romp zal een dikke meter zijn geweest. Staart van een meter, kort halsje, relatief korte voorpootjes met hele lange nagels aan de klauwen van de voorpoten. Lange achterpoten, zoals de meeste dinosauriërs. Die liep dus ook op zijn achterpoten. Wat ook een beetje vol, ze hebben ook een beetje vogelachtige sporen achtergelaten. En aan die achterpoten daar zaten drie tenen. Dat is normaal voor vlees- en dinosauriërs. Maar de, de duim. Of nee, duim, hoor mij? Nou, de duim is naar de voorpoot. De grote teen die was geheel afwijkend van bouw. dat had een sikkelvormige klauw. Van 20 centimeter lang, 25 centimeter lang. vlijmscherp en die zat met een soort van ja, een katrolmechanisme kan ik niet zeggen, maar de klauw die kon worden ingeklapt en uitgeklapt zoals bij een kat. Dat is min of meer de beschrijving. En het kwam erop neer dat dit dier was een roofdier Er zijn aanwijzingen in sporen van dit dier die gevonden zijn dat ze in roedels leefden, net zoals golven, net zoals leeuwen en andere in troepen levende roofdieren. Dat ze in troepen één prooi aanvielen, dus Brondosaurus, Igoanodon, noem maar op. En uh, de tegenop sprongen, of de bovenop sprongen, met hun bek en voorpooten met een lange klauwen hun eten vasthielden. Uh, met één achterpoot, met zo'n gigantische sikkel, aan uh, trappen waren om gewoon het dier te ontvellen, te ontdarmen, uh, andere verwondingen toe te brengen, dat het dier zo'n dus aan de verwondingen zou bezwijken, wat in feite ook de jachttechniek is van... Zeg maar wolven, leeuwen, noem maar op. Niet alle roofdieren tegenwoordig. Doden prooi in één keer door een nek te breken of een hooslagader in één keer door te haken, maar door gewoon net zo lang te bijten en net zo lang stukjes eruit te knabbelen tot het dier gewoon elkaar zakt. Kijk naar hyena's. En op die manier aan te vallen tot het dier gewoon bezweek. Maar dat vrijste een heleboel dingen tegelijk. Het vrijste onder andere sociaal instinct, want de dieren leefden in troepen. En dus moesten ze genoeg uh, onderlinge gedragscodes hebben om elkaar ook niet aan te vallen... ...want ze waren gigantisch goed bewapend. Uh, ze moesten nog, omdat dieren die in groepen jagen, die moeten ook nog onderling communiceren... ...van jij valt aan die kant aan, ik val aan die kant aan. Dat moest ook nog in hun gedrag ingebouwd zijn. En bovendien, en dat is meer dan een lichamelijk aspect... ...moesten die dieren in staat zijn om op te springen naar hun prooi... ...of er tegenaan te springen, terwijl ze op één poot stonden... Met de andere poot aan het hakken waren naar hun nogal tegenstribbelende eten en nog eens een keertje met een volpoot en bek dat tegenstribbelende eten vasthouden. Dat vereist gewoon lichamelijk, zo'n gigantische coördinatie, zo'n subtiliteit van bewegingen, van evenwicht, eh, richtingsgevoel, eh, afstandsschatten en dergelijke, dat kom je gewoon in feite bij de standaard reptielen, zoals wij die hele dag nog kennen, kom je dat niet tegen. Dat is een, een ontwikkeling van, van hersenfuncties eigenlijk wat je alleen bij zoogdieren en enkele vogels uh, meemaakt. Nou, die dinosaurus die heeft ervoor gezorgd dat op dat moment eigenlijk als een blad om de boom in bepaalde kringen de ideeën over dinosaurus omsloegen, van verriep. Het waren geen trage, slome, primitieve dieren. Het waren dieren gelijk aan moderne grote zoogdieren, intelligent, uh, interessant gedrag. Nou, goed, uh, wat is interessanter gedrag? Dat daar verschilt natuurlijk mening ook over. Maar ze waren gewoon aanzienlijk complexer dan, dan de saaie, grote, loggedieren dieren... die voor de geesten mensen kwamen tot het pakken bij de jaren 50, 60. Die warmmoedigheid en dat, dat actieve en dat, dat energieke van die dieren... dat ging natuurlijk jaren goed. Van 135 miljoen jaar geleden tot 65 miljoen jaar geleden... hebben er steeds verschillende types dinosauriërs rondgewandeld. Want ja, in die periode wisselt het klimaat, dat geeft dan dat soort zich aanpassen... andere soorten uitsterven... Nieuwe zorgen ontstaan, leven Darwin. Die zich met bezig bezighouden, dat zijn mensen. Nou, Mensen hebben goede en slechte eigenschappen. Het is zo dat uh, er hele boeken bestaan puur over de dinosaur hunters. De figuren die achter de fossielen en de skeletten aangaan en die zich dan in alle moeilijke ravijnen wringen om de botten uit de, de aarde te ontrukken. Nu is het zo dat het meeste uh, uh, uh, werk wat aan fossielen en fossiele dinosauriërs is gedaan, dat is gedaan in Amerika. Om gewoon puur geologische redenen is dat het meest ideale gebied voor dinosauriërs. Er zijn ook heel veel fossielen gevonden in de Gobi-woestijn in Centraal-Azië, Zuid-Afrika is een bekend gebied. Uh, op Antarctica zijn ook dinosaurusresten gevonden. En dat heeft met te maken dat eigenlijk het Zuidpoolgebied vroeger gematigd of tropisch klimaat had. Er zijn dinosaurusresten gevonden op Groenland, wat vroeger ook ietsje warmer was dan nu. Eigenlijk... Op meerdere plekken op de aarde zijn resten gevonden, maar de meeste dingen zijn gevonden in Amerika. Omdat gewoon daar de grootste fanaten op het gebied van botten lagen. Misschien heeft dat te maken met de Amerikaanse mentaliteit, want Amerikanen houden van groot, want groot is lekker. En uh, er zijn dus Amerikaanse wetenschappers geweest die vonden er weer een of andere heupbenen, dat was ietsje groter... Het heupbeen wat een ander had gevonden en die komen dan met kreten zoals supersaurus en de collega publiceert een maand later een titanosaurus en een maand later weer een andere een ultrasaurus. Die namen worden niet altijd erkend, maar ze zijn wel leuk. Uh, ja, wat, wat, voor, wat, wat voor geschiedenis zit erachter? Het is zo dat de eerste bottenjagers, dat waren in feite amateurs, dat waren geflipte artsen of gescheiste juristen, die toevallig een hobby hadden, en dat is natuurlijk heel mooi, want de meeste hobbyisten zijn beter op hun gebied dan menig beroeps. En uh, die hebben ervoor gezorgd dat de eerste vondsten naar musea gingen. En dat ging hen daar niet zozeer om het geld, want ja, er was gewoon wat te verdienen, maar ja, het was gewoon een beetje de naam, de eer, hè? er wordt er een beestje naar je genoemd, hartstikke leuk. Op een gegeven moment hebben de professionele paleontologen, dat beroep werd ter plekke uitgevonden natuurlijk, uh, werden geïnteresseerd. En helemaal aan het begin van die geschiedenis van het professioneel fossiele jagen, en daar heb ik het over napakken nou, bij het eind vorige eeuw, is er een heel grappig incident geweest. Wetenschappers worden altijd voorgesteld als koelbloedige, zakelijke lieden die alleen maar echt serieus wetenschappelijk werk verrichten. Geen emoties, geen gevoelens, echt zuiver wetenschap. Dat idee dat is helemaal doorboord door een uh, Ethnal Mars. Nee, Edward, nee, sorry, Edward Drinker Koop en Ethniel Mars. Uh, Koop was een jonge man, geniaal en uh, publiciteitsgeel. En die had als hobby echt uh, een bot te vinden of een paar botten de onmiddellijke namen te vinden, uh, beschrijven wetenschappelijke tijdschriften en hoera weer een artikel van Koop. Koop is inderdaad nog steeds wereldberoemd, want hij is wel degene die de eerste wetenschappelijke beschrijving van de Balkenstector heeft uh, gegeven. En ook sommige andere dieren, ook zoogdierieeltjes met bezig. Marsh was een oudere bezadigde man, die de gewoonte had om uh, fossiele resten uit, uit en te laten bestuderen. En pas na een paar jaar praktiseren en piekeren, hele gedegen artikelen erover te publiceren. Kortom de een was snel, jachtig en oppervlakkig in een heleboel gevallen en de ander was gedegen doch traag. De samenwerking tussen die twee was ja, sporadisch, maar ze konden het goed met elkaar vinden. Tot op een gegeven moment uh, die Edward Drinker koop, fantastische naam trouwens, uh, een een of ander uh, skelet had gevonden en die skeletten worden natuurlijk noodkeurig netjes gevonden in de woestijn of tussen de rotsen, maar die botten liggen kriskras door elkaar zijn vaak gebroken, dus je moet het echt reconstrueren als een gebroken servies. Dat is een heel puzzel. Koop die had botten gevonden en zette een beest in elkaar uit die puzzel en het viel hem op dat het dier een relatief korte staart had. Een normale romp, ja, vragen we niet hoeveel meters, maar goed, het beest het was normaal. Maar een gigantisch lange nek met heel veel wervels. En is het zo dat uh, de meeste uh, gewervelde dieren hebben toch wel een gelimiteerd aantal halswervels. Zoogdieren 7, vogels 9 tot zover ik weet en de dinosauriërs hadden ook iets van rond de 9 halswervels. Maar dit dier, wat aan de Nederlandse naam lintreptiel had gekregen, list, nee, niet listosaurus, nou, fijn, doe er niet toe, dat publiceerde hij van, ja, dit dier is uniek, dit dier heeft veel, veel wervels en die had een nek van wel zeker vijf of zes of zeven meter lang. Fantastisch. Grote publicatie in een, uh, ik meen, nationaal wetenschappelijk tijdschrift. Toen kwam zijn collega Marsjes keertje over de vloer, en die keek zo naar het skelet, dat lag daar opgebaard, ...in de vitrine en die zat er zo aan te kijken en die had het idee van ja, er klopt iets niet aan, die reconstructie. Die heeft uh, gevraagd van, ja, mag ik er even aan zitten? Ja, dat mag, professor Mars. En Mars die heeft toen van alle kanten de, de bordjes bekeken, heeft toen de kop van het skelet gereconstrueerde skelet afgehaald... ...liep naar de andere kant van het beest en zette hem aan de eigenlijke nek. Want Edward Drinker Koop had dus per ongeluk de kop van het beest aan de lange staart gezet... Zoiets zet heel kwaad bloed, dat pikte Koop gewoon niet, die voelde zich helemaal gekrenkt en vernederd, die kon zijn bloed van de Koop drinken. En uh, die schaamde zich tegelijk zo voor de publicatie van shit, wat ben ik stom geweest. Die heeft toen alle, maar ook alle exemplaren van het wetenschappelijk tijdschrift waarin hij dat lintreptiel had aangekondigd. Met zijn naam erbij, heeft hij opgekocht. Op twee exemplaren na, want die hield Mars nou, dat is het begin geweest van een gigantische veten tussen die twee. Eh, die heeft tientallen jaren geduurd, maar die veten, die dus in feite aantoont van het wetenschappers helemaal, van die koele cool zakelijke lieden zijn, die heeft er wel voor gezorgd dat die twee door die concurrentiestrijd heel productief zijn geweest. Als de ene ergens aan het graven was, met natuurlijk een heleboel knechten eromheen, personeel, cetera. dan groef de ander onmiddellijk twintig meter verderop, zal van, nou, waar hij graaft zal het wel goed graven zijn, ik graaf er ook. En die vendetta die was al zo extreem dat uh, de knechten van de lieden dus s'nachts naar de groeven van anderen gingen om daar pas blootgelegde reptiele botten, of dinosaurusbotten, kapot te slaan. Daar is heel veel materiaal verloren gegaan voor de wetenschap, maar door die waanzinnige wetijver is er ook gigantisch veel materiaal in musea terechtgekomen. Sindsdien, sinds Mars en Koop, is er eigenlijk relatief, zijn er niet meer zulke, zulke productieve lui geweest. Dinosauriërs zijn alleen maar versteende resten overgebleven. En met versteende resten bedoel ik niet alleen de botten en een enkele afdruk uh, in versteende modder van wat huidresten, maar bijvoorbeeld ook voetsporen. En een belangrijk verschil is dat uh, botten die zeggen wat over dat een beest ooit dood is gegaan. Uh, de huid zegt over hoe, de, hoe het beest er een beetje uit wil zien aan de buitenkant. Kleur kan je eigenlijk weinig over zeggen. Maar voetsporen zeggen hoe dieren echt geleefd hebben, want voetsporen zijn gewoon restanten van levende dieren met hun eigen gedrag. Nou, naar aanleiding van voetsporen en ook enkele vondsten van nesten van dinosauriërs met eieren of jongen erin, zijn er, kunnen er voorzichtige reconstructies worden gemaakt hoe die dieren geleefd hebben. Eén nou, voorbeeld zijn bijvoorbeeld die brontosauriërs, die hele grote beesten van 80 ton. Die dieren waren landdieren, die hadden hun lange nek niet, zoals vroeger werd verondersteld, om... Als snorkel te dienen als in het water zaten. Maar die beesten gebruikten die lange nek exact zoals een moderne giraf. Om uit de bomen te vreten. Die dieren waren landdieren. Die leefden in ja het gebied zoals je je nu het moderne Afrika voor ogen moet stellen. En die lange nekken. die gaven hun toegang tot ja, het niveau van 10 meter hoog zo'n beetje. Wat ze gegeten hebben. mag Joost weten. Want over het algemeen hadden die dieren heel slecht ontwikkelde kaken. Zwakke kaken. Geen of weinig tanden. En de gedachte dat die dieren uh, ruw, uh, ruw fruit hebben gegeten of ruwe bladeren, dat is niet helemaal aanvaardbaar met zo'n rotte gebied. Dan zegt gebit ook niet anders, want de huidige schildpadden die hebben helemaal geen tanden. maar Een heleboel uh, moeras- en water- en zeeschildpadden zijn roofdieren. En met hun papegaaiachtige snavel kunnen ze uitstekend hun prooien pakken en verscheuren. Maar wat misschien het meest op de hand ligt, tussen wat een van de theorieën is, is dat die dieren helemaal niet leven van planten of fruit of boombladeren, maar dat ze vogelnesten is te plunderen. Dat klinkt een beetje onwaarschijnlijk om vogels te noemen in een dinosaurusverhaal, maar vogels die zijn ontstaan uit een tak van kleine dinosauriërs, bestonden al eh, pak een beet in de Jura, dus zeg eh, 120, 110 miljoen jaar geleden ongeveer. Vogels zijn heel oud. Het zou best kunnen zijn dat die gigantische brontosaurus dus vogelnesten plunderen. De nek hadden ze ervoor en met gewoon een bek kan je wel wat eieren of jonge vogels schrapen. Of dat zo is, ja het is twee, maar het is gewoon een theorie. Die theorie wordt eigenlijk gestaafd door het feit dat een beest van 80 ton, als die moet leven van, uh, van peren, bananen en uh, vers loof, dat is een te weinig voedzame stof om zo'n gigantisch beest mee in leven te houden. En dierlijk eiwit is gewoon voedzamer in feite per gewicht. Dat is een mogelijkheid. Nou, wat ze aten, het zal het een raadsel blijven. Tot we ooit een tijdmachine hebben uitgevonden. Verder waren dieren die non-stop in de weer moeten zijn geweest. Die moeten steeds van plek naar plek hebben gezworven omdat ze hele gebieden kaal vraten. En dat heeft een hele grote consequentie voor een voorplanting. Want eh, als ze, zoals de meeste moderne, hedendaagse reptielen, eieren zouden hebben gelegd. zou het betekenen dat zo'n sauswijfje, een gat graaft, eieren legt, het gat dichtgooit. En een verder shout, want ja, de honger knaagtaande En dat op een gegeven moment de jonkies, die dan nou, op een bijt een kleine meter lang zullen zijn geweest, afgaande van wat zo'n dier aan eieren zal hebben gelegd. Die zouden dan uitkomen na een paar maanden. En volkomen moederziel alleen op een vlak te staan. Zo van ja, en wat nu? Het is dus waarschijnlijk dat die dieren, net zoals olifanten, leefondwarend waren, en dat de jongen gewoon op de trek worden geboren. Dat zo'n kudde dan eventjes stil staan tot jong kracht is. Net zoals moderne olifanten. En dat die kleintjes gewoon meedribbelden met, met hun ouders. Dat lijkt me toch een hele klus. Want als moeder 80 ton weegt. Nou, de wijfjes zullen misschien wat kleiner zijn geweest. 60 ton. Een beetje iel diertje eh, Dan zal zo'n jong toch wel zeker een ton hebben gewogen. Of 500 kilo. Goed. Blijft een flinke baby. Een interessante baring. Eh, wat verder. Uh, interessant is dat aan de hand van de voetsporen, want de dieren leefden dus wel degelijk een kudde, wordt gesuggereerd dat die dieren in een verband leefden, dat de mannetjes, de grotere dieren, dat de grote de grotere dieren mannetjes waren, dat die uh, aan de buitenkant van de kudde liepen met de kleinere en de jonge dieren in het midden. Dat heeft een belangrijke consequentie voor de bouw van de dieren. Het is eigenlijk zo dat over het algemeen blondesauiërs worden afgebeeld met een sleep onder staat door zand of modder. Het kan gewoon niet zo zijn geweest. Die dieren moeten hun staart, net zoals moderne zoogdieren, omhoog hebben gehouden. Niet in een sierlijke krul over de nek of zo. Maar in ieder geval van de grond af, een stijve staart. Want uh, als je in een kudde leeft waarbij je kuddegenoten tot 80 ton zwaar kunnen worden en je laat je staart over de grond slepen, dan wordt dat heel vervelend als je achter de buurman op je staart gaat staan. Kortom, dat idee van slepende staart? Vergeet het maar. Dat waren echt parmantige staartjes die keurig een paar meter van de grond werden gehouden. Tot zover in feite brontosauriërs, landdieren. Eh, er waren ook andere typen dinosaurius en heb ik heb het niet eens over de, de vleeseters, zoals Tyrannosaurus rex of de Allosaurus. Dat waren ook waarschijnlijk groepsdieren, of dieren die in een paar leefden. Of het nou van die woeste vleeseters waren, zoals wordt gesuggereerd, dat is nog maar de vraag. Ze waren dus staan een groot en log eigenlijk, dat rennen achter hun eet aan, dat, dat, dat zat er niet bij. Het is waarschijnlijk dat het aaseters waren. Want ja, het gebied van een aaseter is hetzelfde als een vleeseter. En de definitie van een carnivore is altijd dat het een aaseter is met haast. En waarschijnlijk dat die grote jongens gewoon troepen achtervolgden tot een toevallig dier in de droge tijd, ik noem maar wat, euh, kwam te overlijden en ze vraat het kadaver op. Dus andere dinosauriërs die zaten in het water. Je had de plesiosaurus. Dat was een tonvormig dier met een lange nek en een klein kopje En met vinnen, zoals een, uh, een zeeschip had. Had je in verschillende formaten. Van 3 tot 10 meter, zo'n beetje. Een pure viseter. Wordt tegenwoordig meer vergeleken met. Ja, ik zou maar zeggen. Een, een, een, een, een zeehond of een zeeleeuw qua gedrag. Je had ichthyosaurus. De Ichthyosaurier had meer de bouw van een dolfijn. En zal. ...haast ongetwijfeld soortgelijk hebben geleefd, etend van vis, inktvis of soortgelijke prooi, waren pure zeedieren. Maar behalve ter land en ter zee zaten de dinosaurus ook nog in de lucht. En dat waren de Pterodactyli. Uh, de eerste, dat waren de vliegende dinosauriërs in feite. De eerste skelet van zo'n vliegende dinosaurus, en de ja, meeste mensen zullen wel zo'n afbeelding ooit hebben gezien... ...van zo'n beest met grote vleugels dat een beetje op een vleermuis lijkt werd er eigenlijk een beetje naar gekeken alsof het een dier was wat geen vleugels had, maar hele grote voorvinnen, zoals een had En iedereen zei braaf van, zie je wel, deze dieren gebruikten net als pingwings hun vleugelachtige voorpoten om in zee te zwemmen. Maar dat klopte helemaal niet met de botstructuren, die botten waren hol en holle botten, dat klopt niet met zeedieren, want die blijven alleen maar drijven en komen nooit dieper om hun eten op te scharrelen. En op een gegeven moment werd gewoon besloten dat de dieren moesten kunnen vliegen. En die pterodactyli die in gigantische soorten en maten voorkwamen, dat waren in feite samen met de vogels, die toen ook al waren ontstaan, de heersers van het luchtruim. Je had ze ter formaat van een mus en je had ze ter formaat zoals Pteranodon, als een flinke albatros, maar wel heel flink, want Pteranodon is een spanwijdte van een meter of acht. Dat is haar zo groot, als een zeevliegtuig. Recentelijk zijn er vondsten van Quetzalcoatlus gevonden, een onuitsprekelijke Mexicaanse naam, maar goed... Wetenschappers vinden dat leuk. Die zou nog groter zijn geweest. Die zou een spanwijte van 14 à 16 meter hebben gehad. Hoe dat dier ooit van de grond kan zijn losgekomen is een raadsel. Maar die dieren bestonden. Hoe zich voorplanten, eigenlijk onbekend. We nemen maar aan eieren. En dat ze inderdaad eieren uitbroeden. Want ook die pterodactyli waren ook warmbloedig. Er zijn ook fossielen gevonden waarin restjes haar zijn gevonden. En haar heb je alleen maar als je een vacht hebt. En vacht heb je alleen maar om warm te blijven. Dan kan het zijn dat die pterodactyli klein waren. En omdat ze klein waren verloren ze veel warmte. Omdat hun oppervlakte in relatie ongunstig werd. Dat ze een vacht hebben ontwikkeld om hun lichaamstemperaturen peil te houden. Nou, in feite kan je ze vergelijken met vleermuisachtige vogels. Qua uiterlijk dan. Maar dan met een vacht. Een beetje, beetje rommelige vacht. Waarschijnlijk dat ze ook nesten hadden met jongen. Die ze dan ook uit, de eieren uitbroeden, De jongen verzorgden dat ze vliegvlug waren. Enzovoort. Aan een vogel wat ze aten is verschillend, Pteranodon, dat beest van 8 meter, spanwijte, had een hele lange spitse snavel At waarschijnlijk vis, net zoals een albatros, ja vis of inktvis en de kleinere soorten aan de hand van het gebied, want sommige soorten hadden tanden, sommige waren tandenloos kon worden vastgesteld dat of viseters waren of insecteneters of zaadeters dat was heel verschillend, in feite net zo verschillend als de moderne vogels Nou, we brengen als laatste dan uh, wat betreft het gedrag op vogels uh, Vogels, de evolutie van vogels wordt gezien als een hagedis die in de boom leefde en op een gegeven moment veren uitvond omdat hij dan prettiger van tak tot tak kon springen en de veren gebruikte als een soort van zweefscherm. Dat idee is nu helemaal achterhaald, want de fondsen die zijn gemaakt van Archaeopteryx. en Archaeopteryx was ja, de oudste vogel, half dinosaurus half vogel, geeft aan dat een grondbewoner was, want zijn klauwen van de achterpoten waren in feite identiek aan wat je tegenwoordig ziet bij fazanten en patrijzen. Het dier was helemaal geen boombeest, het dier is een gronddier en de huidige theorieën waren dat het in feite een kleine dinosaurus was, ter formaat van nou zeg, een kalkoen of zo, die net zoals de Pteranodons klein werd, of die zich aanpast, en op een van de redenen uh, steeds kleiner en kleiner werd, misschien omdat hij dan in kleine holletjes kon gaan zitten, of kleine prooien door struikgewas kon achter, achter, uh, jagen. Die daardoor in feite zo weinig massa had en zoveel oppervlakte, dat hij warmte ging verliezen, te veel warmte, en dat hij veren heeft uitgevonden, nou is natuurlijk het woord uitvinden, heel gevaarlijk in de moderne evolutietheorie, om warm te blijven. Dat zijn veren in feite alleen maar gemodificeerde schubben. Schub van de reptiel, als je dat langer maakt en een beetje uitpluist, dan heb je in feite een veer. Dus in eerste instantie hebben die oervogels die veren ontwikkeld om warm te blijven Ze bleven door het struikgewas achter insecten en muizen aanrennen, Want de eerste zoogdieren had je toen ook al In de vorm van spitsmuisachtige dieren En dat die veren zich op een gegeven moment verbreden En dat ze ontdekten dat je daar kleine glijvloegjes mee kon maken Als je toch achter die eten aan het rennen bent Dat is dan leuk meegenomen en waarschijnlijk dat vanuit dat rennen En kleine zweefvluchtjes, Dat daar het vliegvermogen uit ontstaan is Dus eerst had je de veren en daarna pas het vliegen wat die Archaeopteryx hoe die zich verder ontwikkeld heeft, die al tussenstadia, dat is een heel ander verhaal. Maar in feite was dat dan gewoon een gevedere dinosaurus. Die zijn op. Een ander woord is er gewoon niet voor. 65 miljoen jaar geleden is er iets gebeurd waardoor relatief plotseling alle dinosauriërs verdwenen van de aarde. Over het verdwijnen, die gigantische uitsterving, zijn heel veel boeken geschreven, heel veel theorieën gepubliceerd. Uh, daar zitten goede theorieën tussen, er zitten slechte theorieën tussen. Uh, de eerste theorie in feite was de zonsvloed. Want ja, uh, God zal besloten hebben dat die dieren slecht waren en tijdens een van zijn vele zondvloeden zullen ze zijn uitgeroeid. Ik wil even het midden laten van of, uh, uh, of dit werkzaam is deze theorie. Dan zijn er nog andere theorieën en die zijn onder andere dat het klimaat zou veranderen. Dat het plotseling veel droger zou worden op de planeet aarde, door wat voor reden ook. Dat klinkt heel aardig, maar het zou betekenen dat de dinosauriërs dat, die in zee leefden, dat die daar eigenlijk geen donder mee te maken hadden. Maar die zijn ook weg. Er wordt gesteld dat de plantenwereld veranderde eh, ten tijde van de dinosauriërs. Dat klopte ook ten dele. Eh, halverwege de bloeitijd van de dinosauriërs ontstonden plotseling vanuit de, de oerplanten, zoals varons, mossen eh, en andere primitievere planten, ontstonden er hoger, wat we nu hogere planten noemen, dus de boeiende planten. Waarbij de magnolia dan nog de meest primitieve bloeiende plant is. We kennen de magnolia gelukkig nog steeds. En dat die moderne planten, dat die sappen in hun uh, ja, lichaam, in hun weefsel zouden hebben die giftig zijn. Dan nou zijn er inderdaad een heleboel giftige planten. En de theorie die hierover gaat luidt aan dat de dinosauriërs zijn gestorven aan de alkaloïden en andere giften. Die ze binnen hebben gekregen het eten van de planten. Daar zijn testen mee gedaan met moderne schildpadden. Die hebben, die hebben giftige planten gevoerd en die schildpadden, de die landschildpadden dan, wat planten zijn, die graasten maar door op giftige planten. Waarom snap ik ook niet, want af algemeen kijken die dieren ook wel uit. Maar misschien krijgen ze niks anders te eten. En die hebben een gigantische hoeveelheid uh, gif opgebouwd, tot, dat zo hoog werd dat op een gegeven moment echt te laat was en die dieren overleden aan het gif. Dat is dan leuk in een testsituatie in een laboratorium, maar ik kan me niet indenken dat de dinosauriërs daarin zijn al verleden. Want die bloeiende planten die ontstonden al 50 miljoen jaar voor het uitsterven van de dinosauriërs. En ik vind 50 miljoen jaar om langzaam te sterven aan een buikpijntje, dat vind ik een beetje lang. Ik vind het een beetje onwaarschijnlijke theorie. Dan is er ook nog... Uh, ja, er zijn ook nog wat waanzintheorieën, eh, zoals dat de dinosauriërs zouden zijn uitgeroeid door kleine groene mannetjes met rode voelsprieten die met vliegende schotels op de planeet Aarde zijn terechtgekomen. Ach, waarom niet? Zou kunnen. Maar dan zouden ze toch wel ontzettend grondig te werk zijn gegaan. Eh, een andere waanzintheorie is dat dinosauriërs gewoon van verveling zijn overleden in een hele saaie prehistorische wereld. Ja, daar valt ook wat voor te zeggen. Persoonlijk vind ik die periode niet zo saai. En wat ook een theorie is, is dat dinosauriërs aan oogziekten zijn overleden. Die theorie wil ik wat nader toelichten. Die is geschreven door. Ik meen dat die vent een oogarts is. Die vent ook opgevallen dat. Of die vent, die wetenschapper. Dat de meeste dinosaurusvondsten. zijn gevonden in wat toen destijds kloven en ravijnen waren. En dat het allemaal volwassen dieren waren. die in een gat waren gedonderd. Hij zat zich af te vragen, waarom. Vallen volwassen, alleen maar volwassen dieren in een gat en geen jonge dieren? Want er zijn vondsten gevonden van iguanodons in bepaalde krijtgrotten in België. Hele kuddes dieren zijn in gaten gevallen en daar leden en gefossiliseerd. Maar alleen maar volwassen dieren, geen jongen. Toen heeft hij gekeken naar het oog van reptielen. Maar de moderne reptielen, die eigenlijk niet echt te vergelijken zijn met de dinosauriërs, die een hele andere fysiologie hadden en die heeft geconcludeerd dat onder invloed van zonlicht dat bepaalde eiwitten in de oogbol van een reptiel instabiel worden dat het oog dan troebel wordt dat die dieren in feite gaan leiden aan staar wat wij mensen ook kennen en zijn theorie is dat onder normale natuurlijke omstandigheden dinosauriërs langzamerhand blind zouden worden onder invloed van zonlicht door de inwerking op het oog dat dat in feite in eerste instantie geen effect op dieren zou hebben omdat ze nog oud genoeg werden om zich voort te planten Efficiënt voor te planten. En pas als ze echt oud waren. dat ze dan zo blind waren. dat ze inderdaad naar de fijn donderden. Dat verklaart dan die vondsten van forse dieren. Het uitsterven verklaart hij dan. dat er iets gebeurde met de zon. Dat de zon plotseling feller ging schijnen. of meer ultraviolet uit ging stralen. of weet ik veel wat. Details gaan we even. Maar met de dieren zo snel blind werden, zo snel sta kregen, dat ze voordat ze zich konden voorplanten al in een ravijn donderen. En dat op die manier het grote uitsterven van de dinosauriërs wordt verklaard. Al die theorieën, daar zitten haken en ogen aan. Want iedereen hangt die theorieën op aan de dinosauriërs zelf. Maar het is zo dat 65 miljoen geleden een gigantische ramp is uh, geweest. Die niet de dinosauriërs alleen betrof, maar gewoon het hele leven op de hele planeet. Want er zijn gigantische plantensoorten, plantentypes en geslachten uitgestorven. De dinosauriërs waren pleit. Heel veel primitieve amfibieën en reptielen zijn uitgestorven. Een aantal primitieve zoogdiergroepen. De trilobieten waren weg. Een bepaald soort kreeftachtige die toen in de zee leefden. Een, een, een heleboel vissoorten, noem maar op. Er zijn een heleboel soorten dieren van allerlei soort, ras, type, noem maar op en planten. Zijn in één lab verdwenen. En dan moet je eigenlijk een theorie ontwerpen, en die is in mijn zin ook gevonden, die alles tegelijk kan verklaren. En wat moet hij dan verklaren? Hij moet verklaren dat in feite alle gewervelde dieren, zwaarder dan 40 kilo, zijn overleden tijdens een ramp. Want de dieren die na die ramp van 65 miljoen jaar geleden zijn overgebleven, dat waren inderdaad kleine beestjes. Dat waren kleine hagedisjes, kikkertjes, muizen, vogeltjes. Uh, een enkel slangetje, een enkel klein krokodilletje, maar niet de grote jongens. De grote dieren waren gewoon helemaal verdwenen. recente aannemelijke theorie is die van een kosmische ramp. Dat klinkt een beetje Star Wars-achtig. Uh, komt het haast op neer. Het begon in feite met de ontdekking van een paar geologen die geen donder van dinosauriërs afwisten dat in de aardlagen die de grens aangeven tussen het krijt en de periodes die recenter zijn, en die grens is precies het moment waarop de dinosauriërs uitstorven dat er een ongewone hoeveelheid vreemd metaal zat. Iridium. En iridium is een stof die op aarde niet of nauwelijks voorkomt, in hele lage gehaltes, maar erg veel schijnt voor te komen in kometen en meteorieten. Ze zijn graven over de hele aarde, ze hebben die speciale grenslaag opgezocht en overal waar ze, waar ze groeven vonden ze een laagje van ongeveer een halve centimeter aan centimeter Iridium. En De enige conclusie die ze eraan konden verbinden was dat het Iridiumlaagje van buitenaardse oorsprong moest zijn. Dat vonden de dinosaurus gekken. vonden het heel interessant, van hé, hey, wat is er dan gebeurd? En wat nu de meest aanhoudige theorie is, die eigenlijk alles verklaart wat tot nu toe een raadsel is, maar ja, een theorie kan je pas staven als je er bewijs voor hebt en de situatie in 65 miljoen jaar herhalen is een beetje ongezond voor deze planeet. De theorie is dat er een komeet, of, ja, en een komeet hoeft ineens zo groot te zijn, een paar kilometer diameter is voldoende, dus zeg 5 kilometer diameter, dat die is neergestort op de planeet aarde. Afgezien van de schokgolven op de planeet, in de zin van aardbevingen, vloedgolven eh, door de aardbevingen nieuwe vulkaanerupties, kortom allemaal gedonder en rottigheid, is het ook nog zo dat die komeet in de dampkring, want er zal met de flinke vaart zijn aangekomen, in één keer geëxplodeerd moet zijn. Dat exploderen dat geeft u een leuke meteorietenregen. Maar afgezien daarvan geeft het stof. Stof van de meteoriet zelf. En dat kan dus die laag iridium zijn die is aangetand. Gewoon verpulverde meteoriet. Wat belangrijker is, is dat de klap waarmee zo'n ding de atmosfeer raakt, is dat, ding, dat die klap aanzienlijk groter is, duizenden of miljoenen malen groter, dan de modernste atoombommen. Waar het ding is neergekomen, in één stuk of in vele stukken, er zullen waarschijnlijk nooit achterkomen. Is ook eigenlijk niet zo belangrijk, maar het resultaat is dat door die gigantische explosie er heel veel stof is ontstaan. Puur van de klap, dat is ook waargenomen bij Nagasaki en Hiroshima. Dat atmosfeer die was gewoon dagen of weken lang verduisterd, puur van het stof van de ontploffing. Krakatau is ook zo'n mooi voorbeeld, de vulkaan die een eeuw geleden explodeerde. Die heeft er ook voor gezorgd dat gewoon de zonsopgangen over de hele wereld jarenlang minder opgewekt waren dan daarvoor. Puur vanwege het stof wat hij in de atmosfeer gooide. Stof van atoomexplosies wordt hoog in de stratosfeer gegooid. En daar zijn de, de omstandigheden dusdanig dat het stof niet gauw naar beneden dwarrelt. Dat is ook een van de achtergronden van het moderne idee over de nucleaire winter. Wat een van de belangrijkste boeken is om eigenlijk mensen te weerhouden om een atoomboom te laten ontploffen. Atoomboom of meteoriet, hetzelfde effect, stof in de atmosfeer. Nou, dat klinkt overzichtelijk. ...want ja goed, dan is het wat donkerder. Ja, dat zal, dat zal een rotzorg wezen. Maar als het donkerder wordt, wordt het ook kouder. Omdat gewoon zonlicht niet tot aan kan doordringen. Dat betekent dat gewoon alle weerstypes, alle klimaatsomstandigheden... ...overal ter wereld in één keer veranderen. Daar is niet ieder diertje of plantje op gebouwd. Dat stof in de atmosfeer zorgt ervoor dat planten gewoon minder efficiënt... hun fotosynthese kunnen plegen. Dat kan een tijdje goed gaan, maar als dat jarenlang duurt... En misschien wel tientallen jaren of honderden jaren, in dat soort termen moet je eigenlijk gaan denken. op het gebied van de, de kosmische ramp. dan gaat gewoon goed fout met het de, de, de ecosysteem, met de voedselketels. Want als de planten het niet goed doen, als die echt maar zich kunnen bestaan. kunnen de planteneters daar niet van eten. Die zullen een heleboel overlijden. en de vleeseters die van de planteneters leven, die zullen er ook aan onderdoor gaan. De zee is in feite afhankelijk van het landleven, want in feite alle voedingsstoffen en dergelijke worden over het algemeen aangespoeld via de rivieren. Het leeuwendeel van althans. Plus dat het zeeplankton, de algen en de wieren, die kunnen dan ook een fotosynthese niet goed voorbrengen. Dus de voedselketens in de zee worden ook volledig verstoord. Je kan eigenlijk stellen dat de grote dieren dat die daar gouden last van hebben dan kleine dieren. Grote dieren, die hebben een grotere voedselbron nodig. En als het voer opraakt, als gewoon de planeet Aarde één kale vlakte wordt, met hier en daar een sprietje, dan is de lood er gauw af. En de kleinere dieren, dus een klein hagedisje, of een klein muisje, of een klein vogeltje, die scharrelt altijd wel ergens iets te eten op. Plus dat de lagere dieren zoals vissen, amfibieën, reptielen, die zouden zich nog in stand hebben kunnen houden door gewoon tijdelijk in winterslaap te gaan... Tijdens wat normaal een zwoende winter is, maar nu dan een wat, wat, wat pittigere winter. Kortom, die kleine scharrelaartjes, die hebben het gered. En dat is in feite de situatie die uh, ontstond na het uitzending van dinosauriërs. Spitsmuizen, vogels, insecten en wat reptiele amfibieën op het land. En wat vissen in de zee. Dus de kosmische ramptheorie is waarschijnlijk gewoon nog de meest aannemelijke. Het heeft ervoor gezorgd geen dinosauriërs meer zijn en een heleboel andere interessante planten en dieren. En ja, de hele moderne terrariumhouders, heb ik begrepen, die hebben wel zo zucht van, ach, hadden we maar in die tijd geleefd, dat waren nog eens een keertje leuke dieren om te verzorgen en te bestuderen. Maar ja, helaas, het is niet zo.